Ik zal mezelf eerst kort nog even introduceren. Ik heb net al even hiervoor gestaan, maar voor degenen die me niet kennen. Ik ben Pieter en ik ben nu ruim vijf jaar bij Oase betrokken. Um, eigenlijk op allerlei vlakken. Volgens mij heb ik alle onderdelen van Oase inmiddels wel iets aan bijgedragen of iets aan meegedacht of meegeholpen. En um, dat komt omdat ik begonnen ben toen de tijd als jongerenwerker. Um, toen ben ik vooral veel op de straat geweest. En inmiddels ben ik betrokken bij het kernteam, een Tino Connect groep, mensen helpen, de restyling. Nou ja, zo her en der kom ik jullie wel eens tegen. En ik doe dat met heel veel plezier, ik geniet daar enorm van. En daarnaast werk ik voor het leger de parttime, part-time, in de maatschappelijke opvang. En dat heeft ook alles te maken weer met mensen helpen. Iets waar ik best wel wat energie van krijg, waar ik, waar ik van geniet, waar ik blij van word. En vorige week is Martijn begonnen met een serie over het woordje elkaar in de Bijbel. En hij legde toen uit dat het woordje allelon, dat betekent elkaar. En er staan een heleboel teksten over elkaar in de Bijbel. En uh, vorige week is er een heel lijstje van voorbij gekomen. Als je dat gemist hebt, dan kun je een, een blaadje meenemen. Die liggen straks als je de zaal uitloopt, liggen daar blaadjes met een heleboel bijbelteksten erop. Die allemaal gaan over het woordje elkaar. In de, sluis. in de sluis. Ik vind sluis een beetje een gek woord, maar... In de sluis. Dan moet je even wachten, dan zakt het water... en dan kun je erdoor... en dan ben je door de sluis. Ja, ik weet het niet. Gang, ding, iets. Het is in elk geval heel mooi. Ik ben er wel heel blij mee, hoor. Maar, um, de vorige keer ging het over liefde... en um, ging het over culturen. En volgens mij heeft... Um, het woordje elkaar en de kingdom culture heeft alles te maken met culturen. Nou, als je hier eens om je heen kijkt, hier in Oase, maar ook in Amsterdam Nieuw-West, dan zie je allerlei verschillende culturen samen wonen, samen komen, samen leven. En dat is heel mooi. Dat levert hele mooie gesprekken op, dat levert hele mooie ontmoetingen op. En tegelijkertijd kan dat verdraaid lastig zijn. Want wil je samen kunnen leven, dan moet je eigenlijk één gezamenlijke cultuur hebben. En als je die gezamenlijke cultuur niet hebt, dan gaat het botsen. Want stel nou dat ik mijn cultuur opleg aan, uh, aan Okoens. Uh, Nigeriaans geloof ik was het toch? Nog steeds, ja? Nee, even, even checken of ik het goed heb. Als ik mijn cultuur aan Okoens opleg, dan gaat het botsen. Dan gaan we problemen krijgen. En tegelijkertijd, de andere kant is, als Okoens zijn cultuur aan mij zou opleggen, zou dat ook zeker weten problemen gaan opleveren. Dus ergens moet je samen een weg vinden om samen op een goede manier te kunnen leven. Nou, en die weg, die gaan we de komende tijd gaan we die proberen te ontdekken. Dat is de kingdom culture. Dat is het koninkrijk van God. Zijn cultuur. En die cultuur, die is soms verrassend anders, maar soms ook onbegrijpelijk anders. Iets wat we misschien niet altijd verwachten in, in onze tijd. En ik denk dat vandaag zo'n thema is waarvan je denkt oké, okay, um, dit is best wel verrassend en misschien ook wel een beetje onbegrijpelijk. Want vandaag gaat het over elkaar helpen, over elkaar dienen. Over de tekst, dien elkaar door liefde. En daar gaan we helemaal op inzoomen. En als je het hebt over dienstbaarheid, dan ben ik wel heel erg benieuwd... wat voor associaties hier nu leven als ik dat woordje zeg, dienstbaarheid. Dienstbaarheid. Ik zou je willen vragen, ik ga wat zeggen, ik ga associaties noemen... En als jij denkt van, hé, hey, daar kan ik me wel in vinden, die gedachte heb ik wel, dan steek je je hand even op. Waarom zou ik een ander dienen? Voor wat hoort wat? Helemaal niemand. Oké, okay. toch eentje? Ja, hallo, wacht even, ik ben druk genoeg met mezelf. Dienen, dat kan er niet eventjes bij. Ook nog eentje? Nou, hallo, ik ben geen softie, ik laat niet over me heen lopen... Zie ik ook, twijfelende handjes. Tof, mensen helpen, daar krijg ik energie van. Leuk. Daar gaan wel wat handen omhoog. Uh, een vriend van mij die zegt heel vaak: als iedereen nou aan zichzelf denkt, dan wordt er aan iedereen gedacht. Ja. Nou, weinig egoïsme hier. Ja, ik ben er wel een beetje klaar mee dat mensen helpen. Ik heb het heel veel gedaan, maar ik word er zo moe van. Laat iedereen maar even voor zichzelf zorgen. Allemaal steeds een beetje twijfelende handjes. Zijn er andere associaties die ik niet genoemd heb en die jullie durven te roepen? Dienstbaarheid. Een beetje ertussenin. Soms fijn, soms lastig. Rianne? fijn om het met elkaar te doen. Het nou, is heel mooi dat je dat woordje elkaar alweer gebruikt. Als we het hebben over elkaar helpen, dan kan het soms best wel een verhaal worden van ja nee, jullie moeten meer mensen helpen. Het is zo goed om te doen, dat moeten we met z'n allen meer gaan doen. We zijn een oase voor de wijk, laten we ons helemaal verenigen en echt mensen gaan dienen. Keihard werken met z'n allen. En dan wordt het heel snel moeten. Nou, dat is wat ik vandaag niet wil dat jullie meenemen. Dus als je aan het eind van de preek denkt van nu moet ik iets. Dan heb ik of iets verkeerd gedaan of jullie hebben niet goed geluisterd. Vandaag wil ik zoeken naar vrijheid. En naar wat vrijheid in de Bijbel betekent. Ik ga jullie meenemen waarom het gezond is om mensen te helpen. Waarom het geen moeten moet zijn maar waarom het vooral een willen en een vrijheid is. Uh, en dat heeft alles met te maken met de Bijbel, waar we elke zondag hier in Oase uit lezen. En vandaag gaan we een stukje lezen uit de brief aan de Galaten. Die heeft Paulus geschreven aan een aantal kerken in de streek Galatië, Dat is nu tegenwoordig Centraal Turkije. En het is een hele interessante brief. Het is niet eens een hele lange brief. Het heeft zes hoofdstukjes. En eigenlijk zou je die gewoon in één keer door moeten lezen. Dat zou ik nu natuurlijk kunnen gaan doen. Dat gaan we niet doen. Anders hebben we een, hoor ik straks allemaal knorrende magen straks opkomen en dan zijn we nog niet klaar. Ik ga even een korte samenvatting geven van wat er in die brief ongeveer staat. Er zijn dus een aantal kerken waar jonge christenen, nieuwe christenen... bij elkaar zijn gekomen om de Bijbel te lezen, om te groeien in geloof. En die kerken die bestonden ook uit verschillende culturen. Namelijk uit mensen met een Joodse achtergrond... Die het begin van de Bijbel heel goed kennen. De, de eerste vijf boeken kennen zij heel goed. En met christenen die van andere achtergronden waren. Dat ze, in die tijd noemden ze dat de heidense achtergrond. Romeinen, Grieken, Turken. Eh, mensen die niet eh, het Joodse geloof hadden. Die niet het, het eerste deel van de Bijbel kenden. En er, staat dan, er ontstaat oneenigheid over van ja, maar welke cultuur, welke belangrijke tradities, welke regels, welke wetten. Zijn nu belangrijk om mee te nemen in deze nieuwe kerk. En de joden die zeiden heel duidelijk van ja nee weet je hoor eens. Wij hebben dat de eerste deel van de Bijbel gekregen. Dat lezen we nog steeds. Die vijf boeken van Mozes die we gekregen hebben. Daar staan heel veel wetten en regels in. Die lezen wij nog steeds en die vinden wij heel belangrijk. Er staan allerlei wetten in die heel goed zijn voor het leven. En die we dus moeten volgen. En die moeten jullie als nieuwe christenen, moeten jullie die ook gaan volgen. Nou, daar kwam onenigheid over, uh, het waren heel veel wetten en regels, en Paulus gaat daar, op die vraag gaat hij in, van, hoe zit dat dan met die wetten en die regels en die tradities, en welke vrijheid zit er daar dan in, nou, daar gaan we uit lezen, dus uit de brief aan de gelaten, hoofdstuk 5, en die vind je in je bijbels onder de banken die de meeste al gepakt hebben, op bladzijde 1819. Gelaten hoofdstuk 5 vanaf vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Alleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, aan het lichaam. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet, dat hele eerste gedeelte van de Bijbel, dat wordt vervuld in één woord. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg u, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees van het lichaam niet volbrengen. Want het vlees begeert, het verlangt tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. Die twee die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder die wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echte liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door die geest wandelen. Laten we geen mensen met eigen dunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden. Nou, Dan gaan we focussen op dat eerste gedeelte wat we gelezen hebben. Dat eerste regeltje, daar beginnen we mee. Want u bent geroepen tot vrijheid. Nou, dat klinkt fantastisch, hè? Dat is een groot feest. Doen en laten waar je zin in hebt, Vrijheid. Je kunt zelf bepalen waar je zin in hebt. Je doet zelf waar je zin in hebt. Er zijn geen wetten en regels om je te houden. Je hebt totale vrijheid. Doen en laten wat je wil. Dat, ik denk dat als we mensen vragen zouden wat vrijheid is, dat heel vaak dat ook wel gezegd zou worden. Dat je kunt doen en laten wat je wilt. Dat je je eigen leven kunt controleren, kunt bepalen... Dat je je eigen route uitstippelt voor je leven en dat het helemaal gaat zoals je het zelf bedacht hebt. En dan gaat Paulus verder. Dan zegt hij, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. En in de andere vertaling staat, misbruik die vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen. Oké, okay, het is dus toch iets anders met die vrijheid. Het is geen vrijheid om te doen waar je maar zin in hebt. Want de Bijbel die zegt, heel vaak over vrijheid, dat als je zelf je dingen doet, dat als je je eigen verlangens volgt, dat het een heleboel ellende gaat brengen. En dat staat hier in dit stukje ook. Er wordt een heleboel oneenigheid, egoïsme, moord, woedeuitbarstingen, allerlei dingen worden genoemd. En volgens mij kun je dat best wel samenvatten in egoïsme. De vrijheid om je eigen verlangen te volgen, Um, ...is eigenlijk een misbruik van die vrijheid. Want je bent niet alleen op deze wereld. En die joden die dus uh, in deze brief uh, zeiden van... Hey, ...jullie moeten onze wetten en regels volgen die we hebben gekregen... ...die waren er dus ook best wel heel goed in om die regels en die wetten allemaal uit hun hoofd te kennen. Die wisten wat ze moesten doen, wat ze moesten volgen. Ze deden daar heel erg hun best voor. En toch lukte het hun niet om een perfecte wereld te creëren, om een perfect land te creëren waarin ze het heel goed met elkaar hadden. Ook bij hun gingen er heel veel dingen fout. En ik denk dat als je bij ons om ons heen kijkt, in Oase zelf alleen al, maar ook als je dan kijkt in Amsterdam-Nieuw-West, wat voor ellende we allemaal kennen, wat voor problemen er allemaal zijn. Heel klein kun je al beginnen bij roddelen, bij negatieve gedachten die je misschien zelf soms hebt. Um, vooroordelen die je over anderen hebt, als je over straat loopt, dat je denkt van, oh, dat zal er wel zo eentje zijn. En dan hebben we het dus nog niet eens over de wat grotere dingen zoals moord, criminaliteit, verslavingen, um, discriminatie. Het is iets waar, wat dus heel veel problemen veroorzaakt als je op jezelf gericht bent. En de Bijbel gaat dan over vrijheid, over juist vrijheid van die dingen. Van schaamte, vrijheid van schuld, vrijheid van je eigen verlangens, vrijheid van zonde, vrijheid van slechte dingen. Daar gaat de Bijbel over. Nou ja, waar zien we dat dan in dit stukje? Paulus die gaat verder met dien elkaar door de liefde. Dat is maar een heel klein zinnetje, dien elkaar door de liefde. Maar er gaat best wel wat in verscholen als je gaat kijken wat er nou precies staat. Want in het Griekse woord... Um, staat het woordje dienen... dan staat eigenlijk het woordje slaaf. Het woordje doulos wordt daar gebruikt. En doulos is niks anders dan gewoon een slaaf. En het woordje voor dienen, doulio... Um, dat betekent dus eigenlijk gewoon gedwongen dienen. Dienen als een slaaf. Nou, als we het dan de hele tijd hebben over die vrijheid... Hoe zit dat dan? Want je bent dus een soort van, je moet vrij zijn. We zijn geroepen tot vrijheid. En tegelijkertijd zijn we dus slaaf voor elkaar. Voor, door de liefde. En als je kijkt naar die tijd. Um, je hebt volgens mij iets van zeven woorden. Verschillende Griekse woorden voor dienen. En dit ene woordje is eigenlijk de meest extreme vorm ervan. Als je, als je een doel was, een slaaf. Dan had je geen eigen wil meer. Dan had je geen eigen inbreng meer. Eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen, was je niet eens meer een mens. Maar was je gewoon iets. Je was gewoon iets. En je moest gewoon doen wat er gezegd werd. Je werd niet meer gezien als een mens. En ik denk dat we dat in de geschiedenis veel vaker hebben gezien. Waarin slavernij een hele grote rol speelt. Waarin heel veel problemen zijn gekomen. Waarin nog steeds wel heel vaak over teruggedacht wordt. Wat die slavernij is en hoe verschrikkelijk dat is geweest. En toch wordt dat woordje doelos, wordt hier zo gebruikt om neer te zetten wat nu eigenlijk dienen is. Wat liefde is. En wat vrijheid is. En dat is heel gek. Dus als je het hebt over vrijheid, dat je het dus ook hebt over slaaf zijn. En om daar iets van te begrijpen, moeten we eigenlijk een beetje terug wat er eerder in de brief geschreven is door Paulus. Want Paulus... Um, die schrijft eigenlijk eerder in zijn brief. Dat je vrijgekocht bent door Jezus. Hij zegt, we zijn Gods kinderen geworden. Jezus is een slaaf voor ons geworden op deze wereld. Om ons vrij te kopen. En het bijzonder is, waar die joden steeds zaten over. Jullie moeten die wetten en regels volgen. En het lukt ze zelf niet. En ook nu lukt het ons niet om de wetten en de regels van de overheid maar altijd te volgen. Daar komt Jezus op de aarde en die laat zien hoe het wel kan. Het lukt hem wel om volmaakt die wet te houden. Om volmaakt God lief te hebben en volmaakt de naaste lief te hebben als hemzelf. En Jezus zegt dan niet van oké, okay, moet je nou goed luisteren. Ik heb het laten zien, doe het ook maar doet maar precies net als ik. En uh, als je dat niet doet, dan, uh, dan wil ik je niet kennen. Ik heb het nu even gewoon nog een keertje vol gedaan hoe het moet. En als je dat niet kan, dan, dan wil ik je niet kennen. Nee, nou, Jezus die komt op aarde. En die laat zien wat liefhebben is, wat dienen is. Maar hij gaat dan nog een stapje verder. Hij, gaat, hij laat zichzelf, geeft hij over om te sterven. Hij geeft zichzelf over om te lijden en te sterven en om dan weer uit de dood op te staan. Hij gaat door de hel heen, hij gaat door de ziekte heen, hij gaat door de pijn heen, hij gaat door verdriet heen. Alles wat wij ook kennen, eenzaamheid, negatieve gedachten, moeilijkheden, problemen, Jezus heeft dat ook allemaal gekend. En Jezus kiest ervoor om daar doorheen te gaan. En vanuit dat kiezen, en om door die dood heen te gaan... En om daar weer op te staan om die dood te overwinnen, koopt Hij ons vrij van elke wet die ons opgelegd is. We zijn geen slaven meer van die wet, we zijn nu Gods kinderen. We zijn vrij. Nou, we zijn dus vrijgekocht en slaaf tegelijk. Dat is een beetje raar. In die brief gaat het dus over genade, over vrij zijn. En als je het hebt over, over vrij zijn, dan is het vrij zijn van je eigen verlangens. Over vrij zijn van jezelf. Want als je alleen maar jezelf volgt, dan ga je geen rust en geen vrijheid ervaren. Die rust en die vrijheid, die ga je pas ervaren als je God kent. En wat heeft dat dan te maken met dat, met dat slaaf zijn, met dat dienen? Nou, het mooie is, vorige week noemde, Martijn noemde, liefde is een werkwoord ben ik het helemaal mee eens. Liefde is een werkwoord. En ik wil er nog iets aan toevoegen. Liefde is een keus. Liefde is een keus. Liefde overkomt je niet. Liefde is een keus. En er zijn twee manieren van liefde. Je kunt liefde ontvangen en je kunt liefde geven. Als jij liefde ontvangt, dan stel je je open. Dan kies je ervoor om jezelf open te stellen en die liefde te ontvangen. En aan de andere kant kun jij dus andere lief gaan hebben... Door daarvoor te gaan kiezen. En eigenlijk is het ook heel simpel. Liefhebben is ook gewoon een werkwoord. Dus dat betekent ook dat je ervoor kunt kiezen om het wel of niet te doen. Net als eten. Net als fietsen. Eh, net als slapen. Je kunt ervoor kiezen om het wel of niet te doen. En het mooie is dat Jezus kiest er dus voor om slaaf te worden. Hij kiest in zijn vrijheid die hij heeft... Om een slaaf te worden. En Paulus, die een volgeling is van Jezus, die zegt precies hetzelfde. Ik kies ervoor om een slaaf te worden van Jezus. Ik kies ervoor om een slaaf te worden om het goede nieuws van Jezus, die ons vrijkoopt, overal te brengen. En daar heb ik alles voor over. Er zit dus toch wel een heleboel vrijheid in, namelijk in die keus. En dan de vraag, ja, waarom zou je daar dan voor kiezen? Want als je naar het leven van Jezus en van Paulus kijkt, word je daar echt niet altijd blij van. Dus je ziet dat, dat ze worden bespuugd, dat ze worden geslagen, dat ze gevangen worden gezet, dat ze worden uitgescholden, ze worden vervolgd en uiteindelijk worden ze vermoord. Is dus dan is echt iets waarvan je denkt, nou, oké, okay, dat wil ik ook wel, daar word ik ook blij van. En als je dan naar Amsterdam Nieuw-West kijkt, naar alle problemen die er zijn, alle criminaliteit, uh, alle oneenigheid, alle ellende achter de voordeuren, alle eenzaamheid. En stel je voor dat je er inderdaad voor kiest om die slaaf te worden en te zeggen van nou, weet je, ik ga me helemaal inzetten voor Amsterdam Nieuw-West. En je gaat er op eigen kracht eens dus even flink tegenaan om dat te gaan doen, om Amsterdam Nieuw-West mooier te maken. Ik denk niet dat je daar dan blij van wordt. Ik denk dat als ik mijn verhaal hier zou stoppen en ik zou jullie nu wegsturen om dat te gaan doen, dan zou ik jullie slavendrijver zijn. Nou eigenlijk wat we hier in deze tekst zien is dat je twee keuzes hebt. Je hebt de keuze om je eigen verlangen te volgen, met alle problemen die dat geeft, of je volgt Jezus. En dan kies je voor genade, voor vrijheid. En dan kies je ook voor de liefde. Voor de liefde dat Jezus op deze wereld is gekomen... Om ons te redden. En het mooie is, je krijgt zoveel liefde. Dienen elkaar door liefde. Die liefde, dat is zoveel. Dat past niet. Dat is te veel. Je kunt het niet meer voor jezelf houden. Je gaat het uitdelen. En als je ergens heel erg blij van wordt. Dan ga je daar vaak over vertellen. Dan ga je daar vaak van uitdelen. Dat is zo met liefde. Ik heb ook nog ontdekt dat er volgens mij in Oase ook wel wat mensen zijn die van Tony Chocoloni houden. Ik ben benieuwd, wie houdt er van Tony Chocoloni? Nee. Kijk, dat zijn er best veel. Wie kent de missie van Tony Chocoloni? Wat is dat? Goede chocolade. Eerlijke, chocolade. Eerlijke chocolade? Ja, nu hoor ik hem goed. 100% slaafvrije chocolade. Dus niet alleen de eigen chocolade, maar alle chocolade op de wereld moet slaafvrij worden. Dat is de missie. En nu de slogan van Tony Chocolone die op de website staat. Dan wordt het al lastiger. Er zijn niet heel veel mensen die op de website rondeuzen. Ik wel. Het is crazy about chocolate, serious about people. Gek op chocola. Nou, wie is er verslaafd op chocola van degene die net zijn handen heeft opgestoken? Nou, er gaan toch nog wel wat handen op die echt, ook echt, echt verslaafd zijn. Maar het mooie is, als je chocola hebt, je koopt chocola. Soms doe je dat gewoon om zelf lekker te kunnen vreten. Maar heel vaak ook wil je het met de anderen delen. Je houdt het niet voor jezelf. En als je heel eerlijk bent, als je alle chocola van de wereld krijgt, dat is te veel. Dat is veel te veel. Dat ga je uitdelen. Dat ga je uitdelen. En dat is bij Jezus liefde is dat ook zo. Je krijgt zoveel liefde. Je krijgt zoveel chocola. Dat het te veel is. Wat moet je er eigenlijk mee? Dat zou je bijna denken. Het is zo overstelpend dat je ervan gaat uitdelen. Omdat je ervaart dat Jezus zoveel van je houdt. Dat God zoveel van je houdt. Word je daar zo blij van. Dat je daarvan gaat uitdelen. Niet omdat het moet. Niet omdat je moet dienen. Maar omdat, het, omdat je vrij bent. Omdat het zo mooi is. Omdat je er zo blij van wordt. Omdat je het graag wil. En weet je wat het mooie is? In Jezus ben je 100% slaafvrij. Nou, wat wil je nog meer? En dat verschil tussen dat eigen kracht. Hier in Nieuw-West gaan rondrennen en je best gaan doen. En door Gods liefde dat te gaan doen dat somt Paulus daarna even later op hij heeft een heel rijtje van wat hij noemde werken van het vlees werken van onze eigen wil ons eigen lichaam en dat is een heel rijtje wat je daar ziet staan er staat van alles overspel, hoererij onreinheid, losbandigheid afgoderij, toverij vijandschappen, ruzie, afgunst woede uitbarstingen Egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en nog veel meer. Niet echt iets om blij van te worden. En als je dan dat andere kijkt, de vrucht van de geest wat er tegenover staat, dat staat in fout: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dat is iets om wel heel erg blij van te worden. En weet je wat het mooie is? Als je die, die rijtjes ziet staan. Die werk van het vlees, dat is heel naar. En die vrucht van de geest is heel mooi. En als je Jezus gaat volgen, als je gaat uitdelen, dan groei je dus in die vrucht van de geest. Dan ga je daarin groeien, dan gaat het groter worden. En de andere kant is dat die werken van het vlees minder worden. En als ik in mijn eigen leven kijk, dan zie ik dat gebeuren. En dat is dan niet om me op de borst te slaan, maar ik zie dat ik groei in de vrucht van de geest. Ik zie dat het groter wordt, dat het meer wordt. Ik zie in die vijf jaar oase die ik nu heb meegemaakt, dat ik meer ben gaan uitdelen. Dat ik meer geld aan anderen ben gaan geven. Dat ik meer oprecht geïnteresseerd ben geworden in mensen. Dat ik meer boos ben geworden over onrecht... En dat ik vaker mijn tijd ben gaan opofferen voor anderen. Dat ik soms meer ellende ook over me heen heb laten komen. Omdat ik iemand wilde dienen. Ik ben gegroeid in de vrucht van de geest. En dat klinkt heel mooi. Maar de andere kant is, zou je denken, van oké, okay, dat andere wordt dus kleiner. Dat is zo. En het gekke is, hoe meer je groeit in die vrucht van de geest... Hoe meer je ook gaat zien dat die werken van het vlees, de werken van je eigen verlangen, de dingen die je veroorzaakt, dat je die steeds meer en meer gaat zien. Hoe imperfect je bent. Hoe vaak je nog de mist ingaat. Dat zie ik ook bij mezelf gebeuren. Laatst had het op de Connectgroep erover. Hé hey, Pieter, jij doet heel veel voor oase. Je offert heel veel tijd op. Je bent met begreep heel veel bezig. Altijd maar voor de kerk. Voor mensen in de wijk, voor mensen om je heen. Je bent heel vaak vriendelijk, je wordt niet snel boos. Ben jij nou een soort van bijna perfect, volmaakt iemand? Nou, toen kon ik heel, heel eerlijk zeggen, nee, absoluut niet. Want ook al ben ik gegroeid in die vrucht van de geest, ik zie juist nog meer en meer wat er allemaal in de Bijbel staat over hoe de perfecte wereld eigenlijk zou moeten zijn. En dan zie ik dat ik nog zo vaak ongeduldig ben tegen mijn kinderen. Dat ik nog zo vaak vooroordelen heb waarvan ik denk van, ah, dat is niet goed. Dat ik zo vaak lach om grappen die eigenlijk helemaal niet om te lachen zijn. Er zijn nog zoveel dingen in mijn leven en dat zie ik juist steeds meer en meer waar ik niet goed in ben. En dat maakt me juist beseffen dat ik Jezus zo nodig heb. Dat hoe meer ik ook groei in die vrucht van de geest, dat ik dat nog veel meer nodig heb. En dat ik dat niet kan uit eigen kracht, omdat ik zo goed ben. Nee, omdat ik Jezus zo keihard nodig heb, omdat ik niet perfect ben. Omdat ik niet volmaakt ben. En dat besef, dat maakt volgens mij dat je Jezus nog meer gaat zoeken. Dat je nog meer van hem wil leren, dat je nog meer in die Bijbel gaat lezen. En dat je misschien ook wel de wetten en de regels van de, Jood, van de Joden tegenkomt, waarvan je denkt van, hé, hey, dat zijn nou niet eens zo hele gekke gedachten die ze hebben opgeschreven. Dat zijn niet eens zo hele gekke wetten. Misschien moet ik ze niet volgen. Maar misschien zitten er wel dingen tussen waarvan je denkt van... hé, hey, die zou ik wel willen oefenen in mijn leven. En dat klinkt heel mooi. En nu de praktijk. Hoe ga je dat dan vormgeven? Hoe ga je dat dan doen? Ik geloof dat hier samen zitten, door het niet alleen te doen, dat dat al heel erg helpt. Ik geloof namelijk dat je God nodig hebt... En dat je mensen om je heen nodig hebt. En dat je, als je samen dat gaat oefenen, dat je het gewoon samen gaat proberen door te vallen en op te staan. Door samen erover te praten wat goed gaat in je leven. Maar ook door te praten over wat niet goed gaat in je leven. En in Oase doen we dat heel veel in Connectgroepen. Ik geloof dat je daarvan juist gaat leren. Dat je daarvan gaat groeien. Door samen uit de Bijbel te lezen. En door heel simpel het ook gewoon te gaan doen. Door gewoon soms eens bewust te kiezen van oké, okay, ik vind het nu echt niet leuk om te doen, maar ik doe het toch. En ik geloof dat je dan elkaar gaat helpen. En ik geloof ook dat je het heel erg nodig hebt om te zeggen van oké, okay, ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig in dit onderdeel van mijn leven, want hier ben ik niet zo goed in. Maar ik zie dat jij daar wel goed in bent. Kun jij mij hierin helpen? Misschien kan ik jou dan wel ergens in helpen waar ik goed in ben. En volgens mij ga je op die manier ook heel erg genieten van elkaar. Want dan ga je zien hoe mooi mensen zijn. En hoeveel dingen er ook goed kunnen gaan. En ik geloof dat Amsterdam Nieuw-West dan een stukje mooier wordt. Want je wordt zelf een stukje mooier, omdat je groeit in de vrucht van de geest. De mensen hier om je, om je heen, in Oase, die gaan groeien. Die worden mooiere mensen. En ik geloof dat de samenleving dan ook mooier wordt. Gewoon omdat je samen op weg bent om Jezus te volgen. En daar word ik dus heel erg blij van. En ik hoop jullie ook. En om dat een beetje te gaan ontdekken, van hé, hey, waar ben ik dan, waar heb ik dan misschien hulp nodig, waar durf ik te zeggen dat ik iets nodig heb, daar gaat Harm iets over vertellen.